Beste broeders beste broeders en zusters het doet ons pijn in het hart om te zien hoe sommige mensen de spot drijven met de meest eerbiedwaardige man die ooit op aarde heeft geleefd maar dit is niet vreemd als je bedenkt dat de harten van dit soort mensen vervuld is. Of vervuld zijn van haat en neid. Jegens alles dat islamitisch is. En ondanks het feit dat deze cartoons ons diep kwetsen. Toch weten wij dat Allah subhanahu wa ta'ala. De profeet vrede zijn met hem. Beschermd heeft tegen dit soort kwaadwilligheid en bespottingen. Hij zegt namelijk... in kafina kal Oftewel, voorwaar. We hebben jou beschermd... ...tegen het kwaad... ...van degenen die de spot met jou drijven. En ook zegt Allah subhanahu wa ta'ala... ...inna shani'aka huwal abtar. Oftewel, voorwaar. jouw hater Dus degene die jou haat... Hij is het die afgesneden is, hij is het die kleinzielig is, miserig en afgesneden is van iedere vorm van gezond verstand, weldenkendheid en fatsoen. En ik bevreemd mij over een aantal zielige gevallen die zich durven uit te laten over de imam der profeten. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Denkende dat zij de profeet Mohammed enigszins in zijn reputatie kunnen aantasten. Tegen hem wil ik zeggen wordt wakker. En dit soort praktijken doen mij denken aan de volgende woorden van een Arabische dichter. Hij zei namelijk, o jij die met zijn hoofd tegen de bergen bonkt. Degene die zich vergrijpt aan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam... ...is te vergelijken met iemand... ...die met zijn hoofd tegen de bergen bonkt. Deze Arabische dichter zegt... "O jij die met zijn hoofd tegen de bergen bonkt... ...stop ermee. Dit uit medelijden met je hoofd. En niet dat ik bang ben dat de bergen iets overkomt. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam... Zijn reputatie is feilloos, onschendbaar. Maak je daar niet druk over. Wat ze ook zeggen en wat ze ook roepen. En wat mij ook tegen het borst stuit... zijn sommige zogenaamde moslims... die zeggen geen moeite te hebben... met de gepubliceerde cartoons. Ik heb ze echt dit horen zeggen. Ik lig er niet wakker van. Tegen hen wil ik zeggen... Het wordt tijd dat jij je geloof gaat herzien, verversen. Want met dit soort uitspraken treedt men buiten het geloof. Het kan niet zo zijn dat een moslim ziet of hoort dat de profeet alayhi bespot wordt en vervolgens zegt: Het doet mij niks. Maar als zijn moeder onder vuur ligt of zijn vader uitgescholden wordt, dan zet hij de wereld op zijn kop. Maar als dat de profeet is, dan zegt hij, ik lig er niet wakker van. Dat komt omdat hij geen greintje imaan in zijn hart heeft. Hij heeft niet eens de grootte van een stofdeeltje aan imaan in zijn hart. Hoe kan iemand die zegt moslim te zijn, zeggen dat hij geen last heeft van de beledigingen en de bespottingen die de profeet zijn aangedaan, sallallahu alayhi wa sallam. Zijn wij vergeten dat wij dankzij het feit dat hij gezonden is door Allah subhanahu wa ta'ala gered zijn van de eeuwige ondergang? Als hij daar niet was geweest, alayhi wa sallam, dan zouden wij nog steeds stenen aanbidden. Onze dochters levend begraven en handel drijven in vrouwen. En daarom vraag ik van de moslimouders... Om hun kinderen te leren van de profeet sallallahu alayhi wasallam te houden, zodat zij niet opgroeien tot dit soort misbaksels, die zich ten onrechte moslim benoemen. Wij willen mensen zoals Hassan, radiyallahu anhu, grote metgezel van de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam, die plaats nam op de minbar zodra Quraish. De profeet schoffeerde. om hen in hun diepste gevoelens te kwetsen. als antwoord op de door hen aangedane aantijgingen. en beschuldigingen richting de profeet. Sallallahu wa Wij willen mensen zoals. Zeid ibn Dathina radiAllahu anhu. die zei: Ik zou niet wensen dat ik rustig tussen mijn familie zit. Terwijl één haar van de profeet sallallahu alayhi wa gekrenkt wordt. Eén haar. Maar de vraag die ons bezighoudt. Is echter wat irriteert deze mensen aan de profeet Mohammed sallallahu alayhi wasallam. Waarom koesteren deze mensen zoveel haat. wrok en afgunst. Jegens de imam der profeten Mohammed sallallahu alayhi wasallam. Is het vanwege het feit. Dat hij heeft uitgenodigd. Naar tawhid. Oftewel het aanbidden van de enige ware God. Allah subhanahu wa ta'ala. Terwijl zij de eenheid van God niet onderkennen. Is het omdat hij zich eerbiedig opstelt. Tegenover zijn heer. En hem alle volmaakte eigenschappen toekent. Terwijl zij zich op een ongepaste een incorrecte manier uitlaten over de Heer van de hemelen en de aarde en hem zaken toekennen waarvan hij vrij is is het om reden dat hij staat voor alles dat hoffelijk is dat eerbiedig is en met de meest perfecte gedragscode is gekomen terwijl zij voorstanders zijn van zedeloosheid en alles dat in strijd is met de ethiek is het omdat hij door zijn Heer is uitgeroepen tot de laatste en meest prominente boodschapper en boven de rest van de mensheid is verheven, terwijl zij een onbeduidend leven moeten leiden? Wat is het? Vertel ons. En de bewijzen voor de profeetschap van Mohammed en zijn eerlijkheid zijn in overvloed. Hebben diegenen niet gehoord over de splijting van de maan? Hebben zij niet gehoord over het ontspringen van water uit zijn vingers? Hebben zij niet gehoord over zijn grootste wonder, namelijk de Koran, die bewaard is gebleven door de eeuwen heen? Hebben zij niet vernomen dat het geloof van Mohammed gedurende een zeer lange tijd bestaat en dat hij... In zijn tijd heeft overwonnen. En glansrijke tijden heeft doorgemaakt. En aangezien God. De Heer van de hemelen en de aarde. Altijd uit ultieme wijsheid handelt. een ieder toch toegeven. Dat het niet kan zijn dat hij een leugenaar. Zoveel eer, achting en aanzien laat toekomen. En daarom toen een. Van hen weldenkende mensen. de vraag werd gesteld. of Mohammed een leugenaar is. antwoordde hij. hij zei: een leugen. kan niet zo lang stand houden. Ze zijn niet vergeten. dat vele van hun leiders. intellectuelen. en wetenschappers. uiteindelijk voor de islam hebben gekozen. Zo omarmde een Najashi. de christelijke koning van Ethiopië. de islam. En ook toen Caesar, de koning van het oude Romeinse Rijk, het boek van Mohammed ontving, bevestigde hij het profeetschap van Mohammed. En hij stond op het punt om moslim te worden. Was het niet dat hij het wereldse verkoos boven het hiernamaals Bernard Shaw, die zegt dat als Mohammed, sallallahu alayhi wasallam, vandaag de dag zou leven... hij zou slagen in het oplossen van alle problemen... die de menselijke beschaving dreigen te vernietigen. En Thomas Carl Siew was gewoonweg verbaasd... over het feit dat één man, Mohammed sallallahu alayhi, wa sallam... in staat was rivaliserende stammen... en rondtrekkende Bedouinen. samen te smelten... tot één krachtige en ontwikkelde natie... In minder dan twee decennia, Napoleon en Gandhi, konden slechts dromen van een soort gelijke samenleving die werd opgericht door deze man, 1400 jaar geleden. Dit zijn de uitspraken van een aantal westerlingen die wel de moeite hebben gedaan om het leven van Mohammed te bestuderen. En op basis daarvan een eindoordeel te vellen. Niet Zoals een aantal stupide mensen die zich aan gedurfde uitspraken over de profeet wagen zonder enige verificatie. En toch wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om diegenen die zich zo hebben misdragen uit te nodigen naar de islam. Want de ernst van de zonden die zij hebben begaan kan slechts weggenomen worden door de islam. En als zij weigeren in te gaan op onze uitnodiging uit hoogmoed en hardnekkigheid. Dan rest mij niets anders te zeggen dan dat zij volgens dit waarachtige geloof van ons geen aanspraak kunnen maken op het paradijs. En bestemd zijn voor het vuur. Want Allah subhanahu wa ta'ala zegt in Surah al ma'ida 72. Innahum men Yushrik billah. Oftewel voorwaar. Hij die deelgenoten aan Allah toekent, Allah heeft voor hem het paradijs zeker verboden verklaard. En zijn bestemming zal de hel zijn. En voor de onrechtplegers zijn er geen helpers. En beste broeders en zusters, weet dat alles. Wat zich voordoet conform de wijsheid van Allah subhanahu wa taala geschiet, en het kan niet zo zijn dat Allah iets laat gebeuren dat slecht voor ons is. Alles is ten bate van ons, al lijkt het in eerste instantie ongunstig te zijn voor ons. De Profeet vrede zij met hem, die zegt in een overlevering van Muslim: Ajaban li'amr Mu'min in na Amrahu kullahu ghair. Wallaysa Dakah li Ahadin illal mu'min. In Asabatu Sara'un shakar afakana ghair and lahu. Wa in asabadhu darra'un sabar afakana ghair andlahu. Oftewel, hij zegt sallallahu alayhi wasallam, ik verwonder mij over de toestand van de moslim. Alles lijkt in zijn voordeel te werken. En dit geldt alleen voor de moslim. Als hij voorspoed kent of heeft, dan toont hij dankbaarheid. En dit is goed voor hem. En als hij tegenspoed kent, dan toont hij geduld. En dit is ook goed voor hem. Subhanallah. En daarom toen Aisha ten onrechte van een ernstige zaak werd beschuldigd en zij heel veel daaronder heeft geleden openbaarde Allah subhanahu wa ta'ala daarna het volgende vers haza la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum likulli mri'in minhum maktasaba min al-ithm wa alladhi tawalla kibrahu minhum lahu 'adabun 'adheem oftewel denk niet dat dit slecht voor jullie is. Integendeel. Het is goed voor jullie. En ieder van hen wordt belast voor de zonde die hij heeft begaan. En verder zegt Allah subhanahu wa ta'ala. En degene van hem die het grootste aandeel had. Voor hem is een geweldige bestraffing. En deze zaak die nu speelt met betrekking tot de bespottingen die de profeet treffen. Hebben daarom ook een positieve kant. Ik zou een aantal noemen. 1. Het tevoorschijn komen van diegenen die de islam vijandig gezind zijn. Allah zegt in de Koran... Hij zegt namelijk, de vijandigheid is duidelijk geworden door wat er via hun monden naar buiten komt. ...of via hun handen, of via hun kranten, of via hun media. En verder zegt Allah subhanahu wa ta'ala... ...en wat hun harten verbergen, is nog erger. Twee, ook wordt de leugen genaamd vrijheid van meningsuiting ontkracht. Want iedereen meent dit te doen onder de mom van vrijheid van meningsuiting. Maar ieder weldenkend mens weet dat de vrijheid van meningsuiting... Daar ophoudt waar jij een ander krenkt en kwetst en beledigt en schoffeert. Ook zien wij dat het wederzijdse respect waar zij het steeds over hebben een illusie is. Want hoe kan je spreken van wederzijdse respect als jij mensen in de gelegenheid stelt om andere mensen te schofferen. Te beledigen en diep te kwetsen in hun overtuigingen. Hoe kan dat? 4. Ook heeft dit geleid tot de wedergeboorte van El Iman. Het geloof in de harten van veel moslims die verontwaardigd reageerden op deze cartoons. Ik zeg wel daarbij dat jij niet middels geweld jouw verontwaardiging moet uiten. Gebruik je tong en je pen. Dat zijn onze machtigste wapens. 5. Ook zijn deze gebeurtenissen een aanleiding voor ons... om de niet-moslims op de hoogte te stellen van de echte islam. De echte Mohammed. Want ik zie deze dagen dat vele moslims de moeite hebben genomen... om artikelen en boeken te vertalen... waarin de islam en het leven van Mohammed worden belicht. En zes wil ik zeggen... ook is dit een boodschap richting iedereen die denkt de profeet ongestoord te beledigen. Wij zullen altijd onze verontwaardiging blijven uitspreken. En dit soort praktijken afkeuren. En laat niemand denken dat wij de zogenaamde humor van deze beledigende cartoons gaan inzien. Dat zou nooit gebeuren. En tot slot wil ik de volgende woorden van een dichter aan jullie opdragen arabische dichter hij zegt wallahi ilayka, wala ila, min wa oftewel bij allah zij kunnen niet aan jou tippen en zelfs niet aan één zandkorrel die jij met je voet hebt vertrapt. Zij zijn qua niveau gelijk aan hinderlijke ongedierte. En jouw niveau reikt tot aan de hemel. Dus wie kan jou naderen? Wie kan jou bereiken? En zoals Hassan radiallahu anhu. Dit is een man, dit is een echte man. Die het opneemt voor de profeet sallallahu alayhi wasallam. Zijn leven stond in het teken van de verdediging van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Hij zegt radiyallahu anhu Ahsan mink lam tara qadtu 'ayni wa khayrun mink lam talid an-nisa' khuliqta mubarra'an min kulli aybin ka annaka qad khuliqta kama tasha'a Hij zegt mooier dan jou heeft mijn oog niet mogen aanschouwen en hij bedoelt de profeet sallallahu alaihi alayhi en beter dan jou heeft geen vrouw ter wereld gebracht. Jij bent vrij van gebreken naar deze wereld gekomen. Net alsof jij mocht bepalen in welke gedaante jij op deze wereld wordt gezet. En verder zegt hij, mogen Allah wel tevreden met hem zijn. Fa inna abi wa wa li'ird Muhammadin minkum wiqaa'u fa abi wa wa minkum oftewel, voor mijn vader en zijn vader en mijn eer werp ik in de strijd om de eer van Mohammed tegen jullie te beschermen de eer van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam staat boven mijn eer... en die van mijn vader... en die van mijn moeder... en die van mijn kinderen... en die van iedereen. Dus nogmaals vraag ik jullie... blijf af van Mohammed... Alayhi en natuurlijk wil ik ook zeggen... dat er hele verstandige mensen... zich in deze samenleving bevinden... die op een vredige wijze... verder willen gaan met de moslims. En daarom zeg ik ook tegen de moslims... jullie moeten niet gaan generaliseren... Het zijn maar een groepje mensen. die zich vijandig opstellen tegenover de islam. en de moslims willen kwetsen. En die moet je bestrijden op een legitieme wijze. binnen de perken van de wet. En ik zeg je één ding: geweld doet deze grote zaak, gewichtige zaak, geen goed. En tot slot vraag ik Allah subhanahu wa ta'ala. om ons te leiden. en degenen die dit soort praktijken uit onwetendheid doen, ook te leiden. en naar het rechte pad. En naar zijn ware geloof de islam te brengen. Subhanakkulam, behamdik, shaddullah, ila ila illa, tisafrakkul